Herman Vriend met het NOS Journaal. Wijkverpleegkundigen werken beter en goed tijd van de zorg neemt toe... terwijl het 50.000 euro per fulltime arbeidsplaats minder kost. Wijkverpleegkundigen zijn hoger opgeleid en mogen daardoor meer doen... waardoor er minder hulpverleners nodig zijn. Ook wordt er fors bespaard op de bureaucratie. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije opgevoerd... om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds voor de euro. Slovakije er net als Nederland en Malta nog mee instemmen... Maar de meerderheid van het parlement is vooralsnog tegen. Veel partijen vinden dat Slowakije als relatief arm Euroland niet moet opdraaien voor de schulden van rijkere landen zoals Griekenland. Er moet nader onderzoek komen naar de integriteit van ministers op Curaçao. Dat zegt de commissie Rozenmuller Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Een aantal ministers zou volgens Rozemulder niet zijn benoemd als ze tevoren waren gescreend. Daar was vorig jaar, toen Curaçao zelfstandig was, geen tijd voor. Voor de tweede keer in een week tijd raast een orkaan over de Filipijnen. De orkaan Nalgay kwam met windsnelheden van 160 km per uur in het Noordoosten aan land en gaat gepaard met hevige regenbuien. Nalgay legt waarschijnlijk hetzelfde pad af als de vorige orkaan Nesat. Die richtte een spoor van vernieling aan op de Filipijnen. In Australië is een vliegtuigje in een reuzenrad gevlogen. Niemand raakte erbij gewond. Het toestel kwam na de crash vast te zitten naast een gondel met twee kinderen daarin. Die konden worden bevrijd, net als de twee inzittenden van het vliegtuigje. De oorzaak van het ongeluk in Australië is niet bekend. Het weer is nog kans op mist. Daarna een zonnige dag, mogelijk met wat sluierbewolking. Tot 21 graden aan zee en 25 in Limburg. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A2 Eindhoven-den-Bosch tussen de knooppunten Eckersweijer en Vught. A20 gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwe en Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. In Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort. Zandvoort Zandvoort heeft het. het En jij beleeft het Zon, Zon. Zee Zandvoort En ZOMERHITS ZFM. Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Toe wat Ja Jawel, goeiemorgen Zandvoort Wat een vrolijkheid alweer Doe eens normaal, rustig o, Hou eens op Hou op. op, ja sorry ja, De, de, de linkerstoel stoel is nog uh, leeg dus ja, dan, dan is het tijd voor dit. Deze boodschap is van tevoren opgenomen. Als u dit hoort, zit ik nog op de fiets. Is dat nou niet spannend? Nou, ik kom zo hoor. Doei! Ze zat zich verbrand aan een cd of zo. Dus ze was, was fout gelopen de cd branden. Dat is een heel vaag verhaal. Wees geweest dus door het vrouwelijke gedeelte van dit radioprogramma. Zit eraan te komen. Echt waar. Toepak tot met 10 uh, uur. Dat wordt natuurlijk weer ontzettend lang. <lacht> Ja, ja, man, ik schiet nu al in de lach. Het, het was natuurlijk uh, oude zomer lees ik vandaag in het uh, krantje van de Zandvoort. En daar is uh, Jolande waarschijnlijk wel bij geweest. Gisteravond, er eens wijntje gedrongen op het terrasje. kennen ken het allemaal wel. En dan gewoon... Uh, uh. Lam, lam, nou lol gemaakt. Nou, dat heeft ze vast gedaan. gaat ons straks allemaal vertellen wat er allemaal weer uh, speelt. Nou, afgelopen week wel weer een hoop berichten over dat er geld is gevonden. Hè? Dat schip wat ergens uh, op de bodem van de zee lag. Ik heb er een filmpje van zitten kijken op YouTube. Je zag natuurlijk net weer niet die zilverstaven ter waarde van 150 miljoen euro. Dat is echt bizar gewoon. En vorige week ook wel iemand die had zilveren of gouden munten gevonden. En dan gisteren weer een oud stuk van Bach wat eh, boven tafel komt. <laughs> dus ja, je begrijpt het al. Dat, gel dat geld dat tekort tekortkomen, dat gigantische... Uh, die crisis, die, die is er gewoon helemaal niet. Dat gaan we straks allemaal oplossen. Dus dat is natuurlijk wel erg gaaf. En verder ook de geinige muziek die we klaar hebben staan...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 Wait En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Coco en zelfmachine, machine I blame Coco om even volledig te zijn. En het was inderdaad echt een heel gedoe hier gewoon voor de, voor de studio. Ja, dat was wel even zielig. om. Ik dacht even dat je die hond aangereden had met die fiets van je. Nee, dat ook nee, een heel, dat heel het dat Nee, maar we moeten als buren, moeten we natuurlijk wel een beetje aardig zijn van de buren. Ja, nee, ik is helemaal en niet maar... En het arme hondje die viel zomaar om... Ja. En die man die was helemaal van, oh God, en die heeft zijn vriend uit bed geroepen en zo. En, uh, maar gelukkig, hij beweegt weer. Ik dacht even van, jee, wat is ja. daar allemaal? Maar hey, God, de helft, de aarde trilde. Maar ook een gevaltje nazorg voor de baas. Want uh, die is echt heel erg geschrokken. Ja, dat is een klein hondje, klein zwart hondje. En dan denk je van, wat is er aan de hand met het beest? Ligt om? Ik denk dat hij gewoon een klein, uh, een tiaatje heeft gehad of zo. Iets dergelijks. Een tiaatje? Ja, een kleintje. Want het is een klein hondje. Ja, Zo. maar het is wel zielig. Dat is wel bijzonder. Dus die man die zich helemaal, echt helemaal het uh, tandjes. Dus die, uh, yeah. ik kon niet zomaar naar binnen gaan. Van, hé, hey, hey, buurman. Uh, ik uh, zit de permissie. <laughs> ja, dit, ik, dat kan je niet maken. Je moet zeggen onze kippen bij zijn natuurlijk. Toen ja. op de radio. En welkom bij dit radioprogramma. Tot om met tien uur gehouden. Heel de radio. Ja. En uh, de, ja, ja, ja. Ladies and gentlemen, ja. we got him. Ja, ze hebben hem weer. Wie ze, hebben ze nu weer? Ja, weer iemand van Al-Qaeda. Oh, ja, oké. Okay. ze hebben weer iemand van Al-Qaeda. Ze hebben namelijk... Um, Anwar al wak Lucky hebben ze hij zei, Als je naar de foto kijkt je denkt, Oh wat is die gepest vroeger op school Oh die hebben ze echt ontzettend gepest op school En later als ik groot ben Zo staat hij op de foto met het vingertje zo omhoog Dan, dan, dan ga, ga ik jullie allemaal onderdrukken Ga ik jullie allemaal vreken gewoon en Toen is hij bij Al-Qaeda gegaan Hij heeft waarschijnlijk alleen maar mensen geïnspireerd Als je hem ziet denk je nou hij inspireert mij geheel niet Maar jonger okay. heeft hij toch geïnspireerd Onder andere de, die bom op Times Square. Die jongen was geïnspireerd. Ja, Hij heeft volgens iemand, mij heeft iemand bereikt. Het hele oh, geweld, mooi. ze zijn allemaal inderdaad slechte jeugd en dat ze veel geslagen zijn ja, het Kijk is wel, wel. terug allemaal maar ja. het is al heel erg vermoeiend hoor Helaas, maar goed het is, hij is echt uh, ja ze hebben hem niet opgepakt ze hebben hem gesnijpt hè <lacht> oh dus hij is gewoon helemaal weg hij is echt dol hij is echt, dom, uh, gewoon, gewoon. Hij is echt uh, klaar met hem gewoon tegen hem tegen de muur met die pet met de grond gelijk gemaakt die cellen zitten vol om zo'n randtebuler nog bij te hebben hebben we echt helemaal geen tijd dat is waar Want dan gaat hij in de gevangenis alleen maar andere mensen opleiden Dat moet ook helemaal niet hebben je ja, uiteindelijk kan bekeert zich tot Christen uh, geloven, en dan gaat hij daar weer voor strijden. Mensen zijn gewoon het pad kwijt. En die komen echt nooit meer op het juiste pad terecht. Zo. Oké. Okay. Even dat je het weet. Zal ik nog wat geldnieuws? nieuws? Wat ja, wat is allemaal op... geld nieuws? Nou, ik. ik dus nou, oh ja, je ja, had, had hier zo'n. Uh, paar oplichters, hè. die zijn helemaal gepakt in het buitenland. Uh, met allemaal dure dingen en zo. Ja, maar hier in het buitenland? Ja, nee, maar dat, dat was ook hier. En ja, vroeger had je toch het, uh, dat spel uh, met die. Uh, uh, dat hele uh, vliegtuigspel of zo. Weet je wel. Dat, uh, dat moest je 100, uh, 200 euro storten. Ja. En 100 was voor de bovenste. En die andere 100... ...daar uh, de tweede. Ja? En uh, dan uiteindelijk... Uh, ...maar dan moest je zelf het zes keer doorverkopen. En nu yes. deden het ook. Dat was piramidespel. Piramidespel. Ja. Ja. Ik denk vliegerspel. Ze, nou, ze hebben het ook een vliegerspel ...omdat je dan aan boord kon van het vliegtuig. Maar het principe was hetzelfde. Oké, okay, ik geloof dat ze iets met aandelen zoiets hebben gehad nu. Nou ja. hadden deze mensen... ...er was nu een nieuw iets. Ja. konden mensen minimaal 50.000 euro investeren. Dat klopt, En ja. dan uh, hadden ze dus heel veel geld... ...en ze hebben daar gewoon allemaal van die hele grote... Uh, vliegtuigen in auto's, horloges, en zo, huizen van gekocht. Klopt, en er is nog, wat was het een keer, zeven... Nee, 170.000 euro is er nog kwijt of zo. Dus er is zo, ook... weinig ja, zo weinig maar. Zo weinig, houdt oh. is het Dus, uh, en uh, nou ja, dat gaan ze nog proberen te. Maar komt ook bij de rechtmatige eigenaar, want sommigen willen ook niet ervoor uitkomen dat ze zo vreselijk stom zijn geweest dat nee. ze erin gestonken zijn. Dat je denkt, als je gewoon zelf een paar miljoen hebt, dat je denkt, nou, die 50.000. Dat... dat maakt of, dan ook niet uit, maar ik ga geen gezichtsverlies lijden. Nee, dat ga ik ja. echt niet doen. Dat, dat zit me wel echt een hummelige gebakken dan. Dat, ja, ik zeg het ook niet door, maar ik zat er zeker tien keer in. Oh man, <laughs> Godzak. Ja. 20 keer? 20 keer? Ja, 10 keer zet je er. klopt, zeg ik maar. <laughs> Young the Giant, My Apartment, hebben we vaak gedraaid. En dit is de nieuwe signal trouwens alweer een tijdje, ja, maar we draaien hem nu! My Body! ...zit verwerkt in deze plaat namelijk. Echt waar? I want the world to stop. Oké. Okay. En uh, langzaam komen er toch wel weer wat uh, ideetjes over uh, die deeltjes versnellen. Natuurlijk vorige week hebben we daar ook eindeloos over zitten. Boom van je nou terug in de tijd. Of kan je alleen vooruit in de tijd natuurlijk. En nu hebben ze met die deeltjes uh, zijn ze wel iets verder gekomen... Dat, er, dat ze al meer, verschillende berekeningen fout hebben uitgevoerd. Omdat er onder andere een ster was. Die was al eerder vergaan. En nou ja, daar kwamen ook deeltjes vandaan. En die hebben ze dan verkeerd uh, uitgerekend. Dus dat dus is moet, weer allemaal niet waar. Dus, al, dus heel veel dingen moeten ze gewoon herzien. Het is weer slap gelul in de pers. In de media. En slap in de ruimte. Gelul in de ruimte, ja. Gelul, gelul in de, de, de ruimte natuurlijk. Want ja, ik zit nou, als je nou vooruit komt in de tijd of achteruit. Maar stel je ervoor dat je opzij gaat in de tijd. Ben je dan gewoon uh, aan het uh, verplaatsen op aarde zonder uh, vervoer? Dan is er dan heel veel niet meer uh, in de trein. Nou, ik zit met te denken: zou het niet zo kunnen zijn dat zeg maar. Uh... De tijd waar we nu in leven is zeg maar een soort bladzijde in een heel groot boek, ja. waar allemaal, dus, allemaal tijden in zitten. En die deeltjes, je kan ze sowieso, gaan ze overal doorheen. Je kan, je kan er niet in zitten, je kan het niet vastgrijpen. Ik snap ook niet hoe je het kan meten, zo'n deeltje. Je kan het niet sturen, zo'n deeltje. Dus de deeltjes die vliegen overal dwars heen door al die bladzijden in zo'n boek. Zit ik denk denken? Dus Oké. Okay. Maar wel gek dat we die deeltjes even goed hebben kunnen zien. Nee. Dames en heren, u kunt ook deelnemen aan deze cursus Filosofie ja start Staan de vrijdag om acht uur. Oh, oh ja. In Hotel Hoogland. Nee hoor. Maar het is inderdaad, je kan, ja, het blijft de fantasie natuurlijk triggeren. Die hele tijdreizen en het hele gebeuren. En ook omdat het gewoon eigenlijk geestelijk niet te bevatten is. Het is niet te bevatten. We gaan het nooit begrijpen. Waarschijnlijk is het een vierde of vijfde dimensie. En wij zijn maar opgeleid. Voor drie. Voor drie? Ja, ja dat vierde en vijfde hebben we er helemaal niet bij gekregen. Nee, nee. Zie je dat die leraren gewoon echt tekort hebben geschoten vroeger? Ja zeker. Maar ja, die ja, snap dat... het zelf ook niet. Dus ze kunnen er niets aan doen helaas. Nou, we hadden het net al over geld. Ja, maar laten we het nou eens gewoon over iets leuks doen. Ja, over crisis. Ja, is een crisis? Nou, ja, ja, vertel maar. Blijkbaar zijn er mensen die het heel goed hebben. Want een anonieme weldoener heeft een bundel bankbiljetten achtergelaten op een openbaar toilet in de Japanse stad de Sakado. Met de instructies ging je hem Ja, ga je hem. Dus dat wil zeggen dat het geld gebruikt moest worden voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Het geld zat in een plastic zak en het bleek 10 miljoen yen te zijn. Hartstikke ah, idee. Ongerekend. Want uh, ja, ze hebben daar ook last van inflatie. 100.000 euro. En op het briefje staat dus. Ik ben alleen. Ik heb geen toekomst. Haya. Dus laten mensen in Tokou het gebruiken. En Toko is dus het noordoostelijke district. Dat is het zwaarst getroffen door de tsunami. En gelukkig had die man het allemaal op een uh, bank staan. Dus, uh, is... Want anders was het allemaal weggespoeld. <lacht> Zo is het ook nog eens een keer. Ja. Dus hij dacht. Oh wat een geluk dat ik het nog heb. En bij, al die, bij zijn buur was het geld ook allemaal weggespoeld. Zo so, down the drain. En nou heeft hij nog geld. Hij heeft het gewoon afgegeven bij de toiletjuffrouw. Ja. Die deed de enveloppen over en die dacht echt, uh, mijn god, ik kan hem dichtgooien, ik kan naar huis. Ja. Maar helaas was het niet voor het toilet gebruikt, het was voor die, die tsunami. Ja, maar ik vind het toch wel knap ook dat ze het dan afgegeven hebben. Kijk, dat ze daar nou nog wat geld voor het toilet eraf haalt, dat ze een, een gouden wc-borstel kan kopen. Ja. Maar uh, ik denk van nou, misschien was het wel 11 miljoen yen. Dat, maar is uh, hè? dat is zo'n raar bedrag ook 11 miljoen want als je dat op moet rekenen nee, Ja, de roms heeft het mooi afgerond <laughs> maar, maar 1 miljoen yen schijnt helemaal moet je wel te zijn Want hoeveel, is dat weer 170.000 Nou, 10 miljoen ja. yen is 100.000 euro 100.000 euro Dus 1 miljoen yen is dan 10.000 euro Nou, ja, dat is toch weer redelijk uh, goed betaald Voor een wc Ja, voor gebruik Ja, -gebruik, zeker, dan mag uh, je ook even goed stinken ik Wat heb, uh, een heerlijke lucht, meneer vandaan. Nog meer uh, nieuws over, uh, over geld Want ik denk, ja, als ze toch in dat kopje hebben heb ik heb hier nog geld. Jorgen van der Sloot ontvangt er, er, er, afgelopen jaar er, grote hoeveelheden geld van een vrouwelijke arts uit Amerika. De, deze vrouw heeft zelf heel veel geld en heeft al tienduizenden euro's overgemaakt naar Van der Sloot. Um, ze is cardioloog, werkt in Amerika dus. En ze kent Jorgen van der Sloot persoonlijk niet. Ze kent hem alleen uit de publiciteit. En ze zegt: het is een complot.' Ah, ik krijg hier weer anders een complottheorie. complottheorie Ze proberen hem gewoon kapot te maken Ja maar weet je, geef dit geld dan naar een Amnesty International of zo. Als je vindt dat het complottheorieën zijn Die mensen die zitten ten onrechte Allemaal vast en volgens mij heb hij het toch wel gedaan hoor. Ik lijkt me wel hoor Ja maar dus geef het geld, mevrouw Amnesty International Wat? Je zou je denken Nou als het een van de gek is, maar dit is een arts Wat raar hè Een arts die zoveel geld geeft aan Jorgen van der Sloot Heel vreemd, heel vreemd. heel kan famed. ik dus heel mooi vinden. Heel, heel mooi vind, nee. vind ik het echt. Uh, ja, dan ik achteruit mijn broek gewoon. Straks ah. het nieuws uit de regio en natuurlijk allemaal hits. En nog eens hits die we draaien. Een van die hits die we uit de lijst pakken is Deus. Hopen dat dit in de Euro Breakdown constant now. Understand a little more The aftermath of before Just a moment lost in time Pressing pause is time to find Just a moment lost only Pressing play is all that you can do To be just a moment lost in time, unrepeated intertwined, like a moment lost on you. flow. Sure. stond nou Deus uit België? Ik kan het niet vaak genoeg roepen dat het zo'n prettig landje is voor een leuk bandje. Ja, het is uh, alweer. Uh... Nieuws uit Zandvoort. Precies, het is alweer nieuws uit Zandvoort. Dat zijn we bedopt vorige week. Hè? Oh, ja, met die. Uh... Met die mini. Met die mini. Je had zoiets van. Uh, ja, was waren een van de eerste die het uh, melden zouden. is een mini op strand aangespoeld. En iets van een container afgevalt Heel leuk verhaal zat erbij Maar het was, allemaal, het was gewoon een stunt Om de nieuwe mini helemaal te hypen En dat hadden ze in een grote plastic fles gedaan Waarschijnlijk heb je zelf ook allemaal even bekeken, Maar mocht je nou niet in het zandvoort zijn geweest En het een klein stukje van het verhaal hebben gehoord En niet helemaal het afloop hebben gehoord Het was een stunt van een reclamebureau En het was een van de eerste stunts Die het reclamebureau had bedacht En die heeft het ineens goed aangepakt Want van de heine ver kwamen journalisten Om hier een verslag van te doen en dus een uh, mini, een splinternieuwe mini, een race-uitvoering in een hele grote doorzichtige plastic fles. Ja. Heel leuk bedacht. Dus die is gewoon aankomen, drijven. Ja. <coughs> en dan kunnen ze daarna gewoon, het lijkt me wel leuk om die fles dan uh, open te maken. Zo plop, dat die dan zo in elkaar uh, stort. Eens dus kijken hoeveel, als je hem start, hoeveel je hem in die fles kan rijden, het strand op. Ja. Ja, je ziet dat van die motoren in van die ballen, hè. Die dan keihard heen en weer ja. rijden op een kermis ja, ja, of zo, ja, ja, of op een ja. circus. Dus. Maar uh, ja, uh, we zijn dus begonnen nu met het weekend en... Het is dit weekend, uh, staat het hele dorp Bol van de kunst. Want kunstkracht nummer 12 is geopend. En uh, je kan dus gewoon op, bij allerlei galerijen dus, uh, langslopen om de kunst te bekijken en om je te laten inspireren. En het leuke is, ik laat jou net de foto zien van de voorzitter van uh, uh, onze kunstenaars van Zandvoort. Beeldende kunstenaars Zandvoort. En dat is dus... Uh, Udo K. Geisler. Maar god, wat lijkt niemand toch op advisser. Ik krijg echt een beetje een deze Ik krijg gelijk een top-op-yeah gevoel. Top-op-yeah. Ja. Ja. Nieuws uit Zontwoord. Andere bericht zijn we geving. Uh, Kijk, een twintigjarige man uit IJmuiden is uh, zondagavond aangehouden op de zeeweg nadat hij een raam had ingeslagen. De man was even daarvoor verwijderd uit een horeca gelegenheid. De IJmuidenaar was hier op uh, klaar, blijkelijk niet gelukkig mee en sloeg even later uh, in het zicht van agenten een ruit kapot. Die Europees zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Goed, daar hoort zo. hij. Dat is dan helemaal gek geworden. Nou. Ja. Cinema Nostalgie begint het nieuwe seizoen met de een romantische comedy, namelijk Breakfast in Tiffany's, met Audrey Hepburn, en George Peppert en Mikey Rooney. Het is vanaf 1 uur is de zaal open. De film begint om half twee en het kost 7 uur inclusief De belbus, dus ga gezellig naar de film. Het is uh, speciaal voor so senioren, toegankelijk, maar als jij gewoon zelf zegt van nou ja, ik ben nog net geen senior, je mag ook komen. Oh, leuk. Laat genoeg. Nieuws! Zond voor. Zaterdag 8 oktober organiseert en een duinwerkdag in het Nationale Park zuid kermland Deelnemers verzamelen op de parkeerplaatsen Koelvlak langs de zeeweg, Van vanoverveen is dat, en uh, Bloemendaal aan zee. De dag start om 10 uur en rond kwart over drie kan je weer thuis zijn. Is dat, wanneer is dat? Uh, volgende week zaterdag. Oh leuk. Dus plan er even in dat je meegaat helpen met het schoonmaken. Het is leuk. Gaan wij vanaf. naar de radio gaan we ook mee doen? Ik Zijn we dan er op even tijd? Even nadenken. Oké. Okay. Maar ik, wat okay. ik wel elke week al weer doe, is gewoon een extra stuk vuil opruimen. Hè? Dat doe ik nog steeds. Ja. Dus ik heb inderdaad laatst voor mijn deur, daar zag ik een paar dingen ja. op de stoep liggen. Er waren er drie. En toen keek ik in de vuilnisbak En dan zag ik gelijk van: hé, hey, waarom is dat al op? Was ja. Dat? Nou, neem zelf een lunchpakketje mee. En stevige schoenen en goede werkkleding. Aanmelden is noodzakelijk via de website www.pwn.nl aanmelden. Vrijwilligers, bel even, het is makkelijker, 023-54-13289. Ja, en het is natuurlijk komende dinsdag is het weer Dierendag. En daarom houdt uh, op zondag 2 oktober, dus morgen, het dierenthuis Kennemerland een open asieldag. Dus tussen elf en vijf uur kan je daarheen. En er staan allemaal kraampjes met info over dieren, hapjes, drankjes. En je kan je eigen dier meenemen, je huisdier. Dan kan je een foto laten maken en, uh, of een tekening laten maken. En er zijn nog demonstraties en alles. Dus ik zou zeggen, ga gezellig met je kinderen erheen. En uh, neem niet uh, te onbezuizend dier mee. Denk er goed over na. Je krijgt er ook niet zomaar mee trouwens. Oh, dat Tegenwoordig. Vind ik ook wel goed hoor. Wordt eerst even, word even gescreend. Ja, nee, dit ze met kinderen krijgen. Nou, van uh, werk jij de hele dag? Ja, jij wil nog? Nou, je krijgt hem niet. Nee, precies. Hij terecht, wordt van... terecht hoor. Hij wordt afgemaakt. dat oh, is misschien wat rigueurig. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Precies, volgende uur hebben we meer van dit soort berichtgeving natuurlijk. Waar gaan we nu naartoe? Wat is dit nou? Kasabian, de nieuwe single. Ja, dat lijkt het ook. Nee, het is Kasabian. Let's roll. Yeah. Oh my God, that's the Blijf je toch bezig houden, waar komt dat geluid dan nou vandaan? Is het nou toch James Bond? Zitten we met, met elkaar af te vragen. Of is het nou toch weer het Batman en Robin? Dat weten we het oh, ook niet. Oh, dit kan ook nog, ja. Ja, het, het lijkt allemaal op elkaar, maakt het, het ook niet. Ja, het is, is, het allemaal, is het allemaal spannend. Oh, het is allemaal spannend. Er zitten allemaal van die, oh. die ontzettende gave mannen in die echt de wereld gewoon verbeteren. Dat dus je denkt van. Oh man, daar wil ik, daar wil ik bij horen. Wie? Zegt u nog een keer? Onder andere. Oh ja. Of deze. Ja, ik moet ook zeggen, wij hadden vroeger ook inderdaad zo'n luisterplaats van Ai Ja. En het was echt zo. En dan hoorde je echt een gil. En iedere keer deden we een stukje terug om die gil dan honderd keer te horen. Nee, nee. Het was echt een hele enge gil. Ik, ik kan het nog bijna voor me houden, maar ik kan het natuurlijk niet nadoen natuurlijk. Want, uh, ik, ik was meer zeg maar voor deze held. <laughs> uh. Ja. Die en als ik, ik zo die geel na doe, krijg je hetzelfde als toen uh, het begin van The War of the Worlds of zo, weet je wel. Dat was toen toch uh, als luisterspel. Ja, oh ja. Die Dat die, toen heel Amerika-rapper roerde taartdoek. Lang speelplaat. Die lang speelplaat heb ik zelf ja. aangedraaid. Echt waar? In the few years of 19 th century, <coughs> human affairs will be watched from the time of world space. Echt luid. <laughs> ja. Zo vaak word ik bijna kan dromen gewoon. Nou, een van de. Uh, ja, ik heb hier nog een uh, geinig berichtje. Uh, dat, ja, dat is echt iets voor mannen om dat weer even te roepen natuurlijk. Vaak wordt gedacht dat vrouwen sociale, vriendelijk en behulpzamer zijn dan mannen. Dat klopt niet. Volgens onderzoekers van de, de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn mannen en vrouwen even coöperatief. Wel blijken mannen onder elkaar behulpzamer zijn dan vrouwen onder elkaar. Ja, oh dan. ja, vrouwen zijn misschien wat jaloers op, Maar ik denk dat mannen ook erg behulpzaam zijn. Ja? Om, uh, uiteindelijk mooie vrouwen. Bij een mooie vrouwen. Ja, maar ik denk dat mannen die, die, die laten al die, die, die, die uh, non-verbale communicatie helemaal links liggen. En die denken, oh, oh dat hek moet even verplaatsen. Oh, dat we verplaatsen. Denk ik de het even voor dat je wijfie. Sorry. Maar die vrouwen, die <coughs> kijken dan zo. Oh, wat heeft ze nou aan? Oh, wat heeft ze nou voor raars aan? Zeg je dat gebaar wat ze net maakte? Nou, volgens mij het me daar. Ze wisten me. Echt waar. Nou, ik heb dat hek laten vallen. Dat begrijp je al. Ik ben eerst even binnen gegaan. En ik heb even een andere make-up opgedaan. Kijk, dat, dat, er komen zoveel dingen meer bij. Hè. Er is ja. een heel breed spectrum bij vrouwen. Maar, ja, maar ja, gewoon, wij, kunnen, nou, wij kunnen ook zoveel tegelijk. Ja, man is gewoon dat je denkt... Nou, we moeten aan het werk gaan, we aan het werk we moeten wat tillen, gaan we tillen. Ja, precies. Ja, dat, is, ja. dat vind ik wel weer stoer. Ja. Ik hou wel van die grote, stoere mannen. Ja, dat komt dus niet heel erg geëerd. Je ziet mijn ogen gelijk glimmen, hè? grote, stoere mannen. Oh. Ik vind het wel weer grappig dat het programma waar uh, Theo Maas uh, in zit, met twee van die vrienden. Soms zit het dus met uh, vier te praten, heeft hij drie vrienden erbij. Die gaan heel diepzinnig over het leven praten. Nou, echt het vind ik het. Is dat ook met die, uh, met die uh, vriend van uh, Sophie? Sophie Hilbrand? Ja, die heet hij... Uh... Nee, dat is het andere programma. Ik snap wat je bedoelt. Ja. <coughs> dat is ook nee. zo'n programma over ja. vrouwen. Ja, dat gaat. En je toch ziet wel. die mannen toch wel glimmen af en toe. Dan zeggen ze wat en ze zijn het ook zo eens met elkaar. Ja, en dan gaan ze echt over billen <coughs> zitten praten of zo. Het, het is, is echt zo vind laag. Jij nou het ja, <laughs> dan denk ik echt oké, okay, mogen wij ook zo'n programma? Er zit echt helemaal niks diepzinnig in. Het is gewoon echt zoals mannen zijn. Net de Panorama gewoon. Ja, die ja, ja. is ook zo. Uh, Alleen uh, het, is, uh, het gaat niet dat je denkt heel veel uit de kleren zo. Dat weet net niet. Nee, nee uh. dat hoeft ook niet helemaal niet. Nee, de nee, de verbeelding heeft een hoop, uh, ja. heeft niet veel nodig. Er is dat toch is nog een... weer een gat gevonden in de tv-wereld. Heerlijk, ja. heerlijk, heerlijk. Maar ja. We zitten te wachten op. Trouwens, is over er weer Het leuke gesproken Over BNN. Ja. Die schijnt dus, die heeft ochtend met 60 kandidaten de aanval geopend op het wereldrecord tv kijken. Ja, ik heb het de, een beetje gevolgd. In het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid, daar zitten ze met z'n allen. Yeah. En Patrick Lodiers, de voorzitter en presentator, die gaf het zijn. En hij, de poging poging gaat tot zonnige Hoe lang is het een poging? Hoe lang is het echt goed gegaan? En de Nederlander Efraim van Oeveren, die keek twee jaar geleden in hetzelfde gebouw al 86 uur lang naar het tv-scherm. Het huige wereldrecord staat volgens BNN op naam van twee Australische zusjes. Die hebben 87 uur lang gekeken en uh, degene die dus zondagavond nog wakker is, die wint dus een reis naar Los Angeles. Ja, maar ze krijgen dus ook wel hoogtepunten uit de tv-archieven te zien. Oh. En uh, je kan hem wel zien, zelfs op, je kan zelf meekijken op het thema kanaal 101.tv. <lacht> nou. En het is ook wel beeld dat prominent als Dick Paschier en Hans Kazan, die komen de kandidaten aanmoedigen om te voorkomen dat ze in slaap vallen. En het koor van kinderen voor kinderen. Wacht even, dit is toch op Nederland 3 of zo? Dat ik is, weet niet uh, of het echt op tv is, maar ik weet dus op kanaal 101.tv. Dat is toch uh, ons geld wat ze daar zitten te verbrassen. allen met uh, WAI van uh, Patrick Blauw. WAI hier, bij uh, de BNN, WAI. Wij, wij uh, presenteren uh, ja. Men Watching. Dat is echt een slechte Nederlandse taal, wat die ook uitkraamt ook. Maar goed, het is, het is een leuk programma. En dan zie je die oude meuk weer voorbij komen. Dat je denkt van. Oh, en dan zitten er drie van die BNN. Of drie van die BNR zitten bij elkaar te, te, te oude neel over oude. Meuk, wat er zo leuk was en dat een, een, een leven zo veranderd is. Dan denk ik, uh, ja, hallo, is jouw leven oh. niet veranderd door de Vaderskrant, krant? Je kijkt nou, op de wereld, ongelooflijk! En daar moet dus belastinggeld in opgaan. Nou, god, linksobbies, Nou, ik vond echt, echt, ik heb er echt, ik heb er aan te storen, Ach. ontzettend! En dan zet ik jullie randenbilie daar met z'n allen daar lopen roepen: 1, 2, 3, we mogen gaan roken. Ja, maar jij weet je, dit moet nu heel erg denken aan het uh, personage van uh, Dat uh, Robert uh, Long had in het lied van Mien Wat ik nou niet begrijp Dat liedje Mien Dat zo'n stomme lijp op de televisie moet gaan demonstreren Weet je, dat hele liedje ja? Dat is nu gelijk voor jou van toepassing Dat zijn auto's die al die uh, fragmenten bij ja. <laughs> elkaar hebben laten zien Ja, precies ja, er, Bijvoorbeeld iemand van BNN of zoiets Van de, de, de Koen en Sanders show die liet zien Niels Holgersson eindeloos lange lieden lieten ze zien op de televisie de ding, de, Niels Jongezaal is nog steeds met televisie. En wanneer je op de televisie is, is hij al vreselijk vaak en te lang en saai en nog een keer. En dan ja. in prime time s'avonds. Ja, maar nu ben jij gewoon ja, lastig vaak en te mooi. lang over hem praten. Ja, dat, dat is wat wel... leuk gaan we luisteren. Ja, ik wil zeggen, dit is waar. Dit is ook al vreselijk uh, lang. Ja. Is, is er nog iets uh, anders of nou, zullen nou, we weer gewoon even, een, uh, even onze zinnen moeten verzetten? Een hit doen. <laughs> ik ben er voor om even een hit te doen. I'm ja, ja, ja, ja, nee. oh, uh, not you in your face. I A case, It's not it's, gotta tell you, it's a barrage. It's a barrage. It's a mirage. Tigers, we need sand bread. Laat het ook zo kort. Die kan niet eens even plassen of even, even naar buiten gaan een sigaretje ook. Hé, twee, we gaan plassen. Ja, Horen jullie ons niet dit op het raam Kom naar binnen man, hij is ja. bijna afgelopen. Je hebt nog maar drie seconden. Nou, Moest je helemaal die peuk uitdraaien en zo. Oh, tickers oh. en Stefan uh, Molkens en de Jicks. Oh, lekker vrolijk plaatje zo op de vroege morgen. Het wordt een waanzinnige dag. Kom deze kant op en ik was uh, al van de oude wijven uh, weer is dat. Geloof ik. Oude wijven zomer. Oude wijven zomer. Dat is ja, wat het. Het inderdaad is voor de oude wijven net te doen. Ja. En ik moet zeggen, en dan zit ik nog in de schaduw. Af en toe. Ja, heb ik ook. Het ziet er altijd wel leuk als je in de zon zit. Met uh, een gespierd lichaam. En maar uh, daarna, vijf minuten na, nou, wordt het heel ja, warm weggewerkt. Nou, ik heb ook van de week zo heerlijk langs het Spaarne gezeten op het terras. Ah. En we toch in de schaduw. En dan heb je net zo'n uitzicht. Dan zit je daar vlak naast het Steilenmuseum. En dan ja? kijk je dus richting het noorden en dan zie je dan zo'n leuk hangbruggetje staan en zo. En het was gewoon ik had net het gevoel dat ik op vakantie was. Een plaatje gewoon hè. Ja, het was een plaatje om te zien. Een plaatje om te zien Heerlijk. gewoon lekker. Nou, gisteren volop het nieuws natuurlijk El Gore. Die een speech heeft gegeven over, de, over, de, over het milieu en zo. En over uh, wat er allemaal moet veranderen met, uh, met het klimaat en weet ik veel. allemaal. Eigen... Hey, uh, daar, daar vangt hij redelijk veel geld voor. Dat is echt dat je denkt: Nou, dan kan hij wel flink op vakantie. Of een hele dure auto kopen die ontzettend veel benzine slurp. Hij kwam in een waanzinnige bak aanrijden. Die reed namelijk uh, stadsverbruik 1 op 6. Oh, dat vind ik. 1 ja, liter ja. op 6 kilometer. Ja. Maar hij, ik moet zeggen, ik was vorige week wilde ik eens dus gaan slapen. zat ik te seppen, of lag ik te seppen in mijn bed. Ja. En toen kwam ik wel bij, toen bleek dus dat het op, uh, volgens mij op Canvas of zo België werd uitgezonden. En toen had ik toch in de week te lui om naar beneden te lopen om dan de, de uh, opneemapparatuur uh, te aan te doen. En eigenlijk had, het zo, dat, dat had hij eigenlijk wel moeten doen. Maar het is wel angstaanjagend als je inderdaad al die getallen ziet met de uitstoot van en dat soort dingen. Ja, en zo'n idioot die zeg maar. Het helemaal, de cijfers helemaal door wil, wilken, die stapt dan toch weer in zo'n hele dure wagen. en laat zich rondrijden oh. door de chauffeur. en de, in een waanzinnige wagen die gewoon. 1 ja, op 6. 1 op 6. Maar ik moet zeggen. Het is toch wel zo dat Amerika ook een van de landen is die het slechtst is... ...ook qua uh, benzineverbruik qua auto's en dat soort dingen. Ja, het begint wel te worden langzaam, maar wij zijn al heel ver... Ja. ...met onze auto's op frituurvet. Maar uh, ja, dan moet je wel vloeibaar vet hebben. En uh, daar moeten ze gewoon nog uh, inzien dat. En het is nu zeker, dat, zeker door de hele crisis daar... ...dat de mensen nu al vanzelf al hebben zo van... 'Nou, misschien moet ik inderdaad maar eens een auto nemen met minder uitstoot'. Niet, niet vanwege het milieu, nee, voor hun portemonnee. Ja, ja, ik kan me voorstellen, sommige Amerikanen zijn het ook redelijk aan de maat. Dus dan moet je toch wel een hele stevige wagen hebben. Ja, maar Elkoor hij is wel redelijk volgegeten. Maar hij, is, nou, hij kan toch gewoon nooit een normale mini rondrijden of een elektrische wagen, hoor. Dat is allemaal ja. een punt. Ja. Maar goed, verder was er ook Maurits uh, Prins Maurits. Weet je wel, die jongen die ook van de elektrische auto's is. Die was er ook eerder in de wereldrijd door. En die kwam toen in een SUV kom hij voorrijden. Want ja, hij had wel geïnformeerd naar een elektrische auto. Maar ja, wat hij nou precies wilde, dat was er nog niet. Oh, oké. Okay. Dus ja, dan, dan moet je even... Ja, dat was een leenwagen natuurlijk. Ja, dat denk ik juist. Ja, je wil wel een imago hoog houden, maar je wil wel zogenaamd over het milieu meepraten. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat kan niet. Maar uh, dan je nog even wat over vervoer en alles. In uh, Japan is een passagiersvliegtuig begin deze maand bijna neergestort. Ja, was bijna nou, neergestort. Ja, uh... ja, een bijna verhaal. Dat ja. was een toestel met 117 inzittenden en die daalde in een halve minuut ongeveer twee kilometer en vloog bijna op de kop. Zo. Wat was het nou? De kooppiloot bleek in de cockpit. Maar ik vul hem even. Op een, op een verkeerd knopje te hebben gedrukt. <laughs> En de co wilde dus de deur van de cockpit open doen voor de hoofdpiloot. Die was even naar de wc geweest. Ja. En daarvoor moest hij met een knopje de deur van het slot halen. Maar in plaats van druk hij per ongeluk op het knopje ernaast. Nee, Terwijl dus die niet... deur dus nog niet open was. Dus zei hij waarschijnlijk heel van: Oh god, hoe moet dat? En ondertussen zit dan die echte piloot. Ja. De hoofdpiloot, die zit achter die deur. Ja. Die kan maar niet naar binnen. Welk, om... is nou? ja. Welk is het nou? Welk is dus nee, dat... het nou? hij drukte hem niet. Hij knopje naast. Die veranderde de stand van het staartroer. En het vliegtuig stuurde daardoor eerst naar rechts. En daarna scherp naar links en toen naar beneden. Zee. Dus ondanks de problemen wisten de piloten veilig te landen. Twee mannenkleden raakten zelfs nog licht gewond. Dat waren die uh, surdessen yeah. die waren dus net met de koffie aan het lopen. De zes passagiers voelden zich iets wat misselijk. Iets wat misselijk, kan ja, ik Ja, Toen was ze dus op weg naar Okinawa uh, via Okinawa naar Tokio. Maar ik, dat is echt iets voor zo'n film, weet je. Voor zo'n slapstick. Je had toen toch zo'n film, ook Airplane. Ja, al oh. die rare dingen. Hele bizarre dingen ook gewoon. Maar dit is bijna net zo leuk als die vrouw die vorige week dan die hele showroom uh, in elkaar had. Oh ja, die, die ging die echt versaties. dwars door alles. Ja. Je ging echt... oh. oh alles een stuk gewoon. En oh ja, nog Godzijdank. doorgaan. Ik bedoel, met het vliegtuig 117 mensen is het natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En gelukkig is het goed gegaan. Ze hebben zo'n stoer... Ik, ik ken ook iemand die is piloot. En eh, zodra je zegt, ik ben piloot, dan denk je... Wauw! Ja. Maar als je nou hoort wat ze tijdens een vlucht doen... Ze zitten gewoon echt een... Nou, 80% van de tijd zitten ze gewoon een tijd uit. Hè? Ze zijn de verantwoordelijkheid aan het dragen. Ze zijn, ja, dat ja, zijn dat ze, is aan het meer gewoon. niet. Dat is, maar dat is wel eng, want 117 man. En ik zie, dat, ik zie gewoon die andere man aan die andere kant van de deur. Van ja, doe maar open. En hij drukt de knop en, Oh, Ho, je, je kan er niet bij. Oh. Nee, denk je mij, god, eigenlijk is er wat te doen en sta ik hier achter die deur. Ja, ja dat kan ik niks. En dan, ah, nou, dan moeten weer protocollen worden geschreven. Hoe kan dat nou gebeuren? Ja. Dat is, ja. uh, daar zijn ze nog niet helemaal over uit, denk ik. Duran, Duran, uh, zijn volgens mij alweer in Nederland geweest met een optreden. Ja, de oude rockers doen het nog goed en vol op make-up natuurlijk. Hè. Dat hoort erbij, vooral die ene. Weet je nog, die zag eruit als vrouw. nee, okay. Nu zien ze het er allemaal als vrouw. Uit. Dit is hun laatste single. Een beetje gesteld van dat, dat was nep hè die denen was gefaked. All you need is land van Duran Duran de nieuwe single dames en heren. Dat wordt echt weer een ontzettende uh, grote knijter van een hit. Dat kan je verwachten. En vooral voor één van de eerste landen uh, is Nederland waar het allemaal begonnen is met Duran Duran. Dan is oh, zoiets van bij ja. Goed, de toepaklijst op de radio is alweer 2 minuten voor 9, deel 1 van het radioprogramma zit er al bijna op. Kan ik nog een berichtje, een financieel berichtje plaatsen? Financieel berichtje, altijd. Okay. Komt u maar. Ja, Griekenland probeert ernstig uit de, uit de schulden te komen. Ja. Want in de Griekse horeca... ...is een rookverbod van kracht... ...maar grotere clubs en casinos die bereid zijn ervoor te betalen... ...mogen de asbakken weer op tafel zetten. Nou ja, ja, stap terug! Ja, uh, ja de Griekse regering heeft hiertoe uh, gisteren besloten... ...en de maatregel geldt alleen voor etablissementen... ...groter dan 300 vierkante meter... ...en ze moeten jaarlijks 200 euro per vierkante meter betalen. Nou, dat heb ik even snel uitgeheeld. is 60.000 euro per jaar. Kijk, zo kan het tekort wel uh, ja. langzamerhand een beetje ingedikt worden... Aanvullende voorwaarde is wel dat minstens de helft van de tent rookvrij blijft. O, oh, dat wel. Dus nou, dat vind ik wel een uh, goede om, om de honger te lenigen, zeg maar, daar. Ja, en er komen steeds meer geruchten op, van, uh, of, of verhalen op van... Wij betalen heel veel geld. Door ons er heel veel geld binnen al die rovers. Ze leveren zoveel geld op gaan in de dood. Ja, maar laten dus we ook ze daar geld dus in Griekenland meer en... geld, uh, meer, meer, meer tax op de sigaretten doen. Want die zitten er bijna niet op. Want je kan, als je inderdaad vakantie gaat naar Griekenland... Koop daar sigaretten, zeg ik dan altijd. Want uh, op Schiphol zijn, ze, Schiphol zijn ze niet groter dan uh, nee. goedkoper dan. Dus gewoon lekker daar uh, sigaretten kopen. Maar ze moeten gewoon daar ook nog wat uh, op doen. Nou, dan koken ze met z'n allen het land weer uh, van de, uit schulden. Het is, uh, ik heb weer zo'n bericht dat je denkt, nou, hoe is dat dan toch mogelijk? Oh, wacht. Ik zie net dat we dat niet gaan redden voor 9 uh, uur. Misschien kan dat toch gewoon even nou, doorschuiven. nou, Het, naar, het is bericht uh, Vandaag is het mooi weer. Geniet ervan. Ja. En uh, het was vanochtend 11 graden. En wat is er vooruitzichten? dat het vanmiddag uh, minstens 12 is. 12 <laughs> graden. Hey, ik de, heb mijn jas niet aan. Ik denk van nou, van, ik ga gewoon zonder jas. Maar Precies, helaas. tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. we gaan door hoor. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat? meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.